Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in het noorden van ons land bijna geen IC-bed meer vrij. Hoogstens is er nog één bedje vrij voor noodgevallen, zegt de intensive care coördinator voor Noord-Nederland. Hartpatiënten of bijvoorbeeld mensen met slokdarmkanker kunnen nu niet geopereerd worden. Die kunnen we nu niet doen. Dus... En de volgende stap is dat we, dat we ook zorg die acuut nodig is niet meer kunnen doen. Dus daar zitten we nu tegenaan. Hij heeft elke dag overleg met collega's in de rest van het land. Er zijn meer ziekenhuizen met een tekort aan personeel in bedden. Zeker nu in de meivakantie. De slachtoffers van de brand in het Brabantse dorp Werkendam komen uit Litouwen. Dat zegt de baas van het timmerbedrijf waar de mannen voor werkten tegen Omroep Brabant. Vanochtend pak hij zijn medewerkers toe. Er blijkt gewoon heel veel wilskracht bij mijn medewerkers te zitten, en bij mezelf en bij mijn jongens. Dus uh, ja, wij komen hier zeker weer uh, in terug. De brand brak gisterochtend uit in het appartement, de recherche onderzoekt nog hoe dat gebeurde. Vooral rijke Nederlanders spaarden erop los vorig jaar, dat heeft de Rabobank uitgezocht. Gemiddeld spaarden mensen 2,5 keer zoveel dan normaal. Dat is 5800 euro per huishouden. Vooral mensen met een flink salaris hielden dus meer geld over. 1 op de 5 Nederlanders zag spaargeld juist verdampen. En veel Italianen zijn pissig op de Rai, de publieke omroep daar. Zou een, die zou een rapper hebben verboden om een nummer te zingen over homo-haat. Die trek gaat over een politicus die heeft gezegd dat hij zijn zoon in de oven zou gooien als hij homo zou zijn. De rapper wilde het nummer in een grote tv-show uitvoeren... maar kreeg een belletje dat dat niet de bedoeling was... zegt correspondent Moussa van Margadi. Fedes was echt zo kwaad dat hij de telefoongesprekken heeft opgenomen... en daarvan een montage online heeft gezegd. En daarin zeggen de bazen van de rij dat ze niet willen... dat de politicus met naam en toenaam bekritiseerd wordt. Fedes uh, vindt dat onzin. En toen zei iemand van de rij... je moet je aanpassen aan het systeem. Een systeem dat jij misschien niet snapt. De bazen van de rij worden gekozen door de politiek... Daardoor durven ze het soms niet aan om kritische geluiden te laten zien of horen. Het weer. Het is een regenachtige dag vandaag en het wordt een graad of 12. Komende nacht nog meer regen, morgen veel wind en opnieuw nattigheid bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan fieders op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wognum en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden fieden op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Petten en Schorl 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Alkmaar tussen Schorl en Petten 2 kilometer. En daar is het oponthoud zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En ja. dat er dan ook nog een keer een graf uh, gemaakt moet worden en dergelijke. Er de zijn gatspitten en dat, dat soort dingen. Daar heb ik dan mijn mensen voor, hoor. Dat doe ik niet zelf, mee. <laughs> Nee, nou ja, goed. Je bent natuurlijk wel een ervaringsdeskundige daar. Dus je zult ongetwijfeld je expertise kunnen delen nou ja, met die deskundige, mensen. Deskundige, ja, deskundige. Ja, Ik heb alleen maar een hè? Voor de rest ja, maar dat heb zegt ik niks. met mijn handen en mijn hoofd verdiend. dat ja. Dat is algemeen genoeg om heel veel te kunnen doen, lijkt mij. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ze zeggen wel eens wat jouw ogen zien, kunnen je, je handen maken. Ja, nou, dat heb jij dus. Ja, ja, nou ja, zo ben ik al helemaal ingesteld. Ja. heb ik van mijn vader. Heb ik van mijn vader. <laughs> van de oude verstegen. Van, ja, inderdaad. Die ja. is al heel wat jaren weg natuurlijk. Ja. In de jaren 60, toen in 1960 is hij overleden. Ja. Toen was ik net bij een baas aan het werk en toen uh, uh, mijn broer die was al in de, de autocarage bij mijn vader. En ja, van mijn moeder moest ik mijn broer komen helpen. Dus oh, ben, ja. ik fietsen, ben ik maar fietsen gaan maken. Ja. De oude fietsenmaker, Open Harry, die de oud-Zandwoorders nogal kennen, denk ik, die bij ons werkt. Ja, want, want de verstegers die zijn natuurlijk rijk vertegenwoordigd in het dorp. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. Ja, dat, bedoel verschil... positief, dat bedoel ik positief hoor. Ja, ja, uh... ja, nee, nee, nee, nee, ja ik, ik weet wat je bedoelt, dat is waar. Ja. ja. Ja. En, en wat, wat, wat, uh, wat denk je, wat je, wat je nog, uh, zeg maar, heb je nog een plan? Je, ga je nog zeggen van nou, ik, ik wil dat nog gaan doen? Want dat, dat vind ik belangrijk. Nou, niet, niet speciaal, wat ik nu doe. Daar heb ik ook wel handen uh, Dat wil ik gewoon blijven doen. Ja, ja want ik, uh, ik wil honderd uh, worden gewoon. Ja, nou moet ik maar even... Ik, ik, ik ben nog nooit op dat kerkhofje geweest van, het, uh, van de kerk. Ja, ik denk dat ik dat maar moet doen. Want ja, iedereen kent natuurlijk de grote begraafplaats. En uh, daar gebeurt uh, wat mij betreft, tenminste zover ik, zie, ik me kan herinneren het meeste...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 De verstegers, de vleeshouwertjes, nou noem het maar op. Ja. Je komt echt bekende zand voor de stegen. Als oh ja. je de oude zand voor de stegen kent. Nou ja. van, van katholieke oorsprong natuurlijk. Hè. Dat Uiteraard. Is een katholieke begraafplaats geen algemene. Nee, ja. dat snap ik. Maar goed, voorlopig kom jij nog helemaal, behalve dat je het onderhoudt, niet in de buurt van een begraafplaats. Want je hebt nog genoeg te doen en nog genoeg te beleven.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 En ga je ja, dan met hem mee? Is dat dan, uh, dan jouw. Uh... Ik. Ja, dan ga ik wel met mijn schoonzoon en mijn dochter mee. Dan gaan we naar de koers kijken in uh, Brabant of België of wat ook. Dat, uh, nou, dat, dat houdt je benieuwd. lekker bezig dus. En ik kom er we ook wel eens oude garden tegen, die ik van vroeger natuurlijk allemaal nog ken. Ja. Is het, is het, want fietsen heeft natuurlijk een enorme toeloop genomen in, in deze periode ook. Hè? Mensen moesten natuurlijk wat gaan doen om uh, zich te vermaken. Omdat er zijn heel veel dingen die weggevallen zijn. Merk jij dat ook? Uh, ja, je, je komt steeds meer fietsers tegen. Nu in deze coronatijd helemaal. Want de, de, de fietsen zijn haast niet aan te slepen. Nee. De fabrikanten kunnen het, de productie gewoon eens bijhouden.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 Maar als je nu ziet, wil eh, Janus en dergelijke hebben allemaal. Allemaal. op een hoofd en hoofd. En dat is natuurlijk ook, dat is ook heel verstandig. Ja, absoluut. Ja, zeker. Een hele ontwikkeling geweest hoor. Dat heb ik, en dat, dat zeg ik, dat heb ik meehelpen uh, importeren en dergelijke deden we. Dus vanuit Amerika vandaan. En uh, ja, dat was echt een beginperiode van de ontwikkeling van dat geheel. En veilig ook, want je ziet ook heel veel ouders uh, met kinderen en met name kinderen die dan op he, die al heel vroeg de fiets op gaan. Maar ja, dan wel ja. met een helm. Want ja, het is natuurlijk ja, zo als absoluut. die vallen ja. en uh, ja. dat is natuurlijk zeer kwetsbaar. Dus het is ja, natuurlijk sowieso ja. heel verstandig. Ja, veiligheid gaat voor alles.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 Graag gedaan. Dag Peter. We spreken elkaar. Jazeker. Doei. Doei. Doe. I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 De kaboutenzolle, ja. Voor onze vergaderruimte en onze opslagmogelijkheid. Oké. Okay. Daar, daar hadden we een vergadering over. Aha. Al met al weet ik nu nog niet of we daar al wel of niet gebruik van kunnen maken. Maar <laughs> Want daar zijn <laughs> jullie nooit meer aan toegekomen. Daar zijn we dus nooit meer aan toegekomen, Prachtig. Nee. <laughs> dat was de koffieruimte, zeg maar. De, de, de, de. Is dat boven uh, bij het orgel ja, daar? Ja.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 Uh, de pen in de eerst op de Ignatius in het Wiespinklaan. En later in de Waardepolder Op het bedrijfsvoeringscentrum. Dus waar vanuit alle hoogspanningsactiviteiten uh, worden geregeld, georganiseerd en bewaakt. Ja, precies. Dus, dus organiseren, vanuit... dat, uh, dat heeft er dan nog wel in gezeten. Ja, ja zeker. Maar goed, je bent heel actief. Hè? Nog steeds. Het is niet zo dat je, dat je niet... Uh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 Kabouterzolder, Zolder, die, die hebben toen een eigen elektriciteitaansluiting gegeven... want die zat geloof ik gekoppeld met de kroch. Ja. Zelfs de aardpulsen hebben we daar nog geslagen met Engel samen. Oh ja. ja, bijzonder. Ja, leuk. Ja, maar goed, er, er is die voldoende... Hebben... Ja, sorry, ik onderbreek, je gaat door. Vele jaren... Uh,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 het is alles heel leuk. Ja. Maar goed, je verveelt je nog steeds niet, want je bent nee, uh, onder gaat. andere uh, de bezorger van de klink. Ja, dat doen we ook natuurlijk. And, en en om... de bibliotheek? Uh, bibliotheek? Nee, daar heb ik geen, uh, geen verbinding mee. Nee, omdat ik, ik lees dat je de bibliotheek ordent, maar dat is dan de bibliotheek van de kerk, denk ik.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 sindsdien krijg ik ook een, een buikje, dus ik moet weer gauw gaan zwemmen. <laughs> ja, dan moet je, moet je op gaan letten. Ja, ja zeker. En uh, ja, natuurlijk, wat, wat heel veel mensen in het dorp ook gemist hebben, ik ook... Uh, en uit meerdere redenen, van meerdere redenen is het uh, het nieuwjaarsconcept natuurlijk... wat er georganiseerd uh, werd in ja. de kerk. Toch, uh, ja, dat ja. Een jaarlijks feestje was. Zeker, ja. En ons... Uh,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 Wel ja, wel ja, natuurlijk. Ja. Hallo okay. allerbeste, en voor de uitzending verder. Goed zo. Heb de gedacht. Dank u wel. Tot Jullie zien, ook. Dag. Dag. love is only true fairy tales. And for someone else but not for me. love was out to get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 Dit waren de Monkeys met I'm a Believer. Wat een heerlijk nummer is dit toch. En we hebben het volgende, de volgende gedecoreerde aan de telefoon. Dat is Gijs Beekhuis. Goedemiddag, Gijs. Mag ik Gijs zeggen? Ja, natuurlijk mag dat. Oké. Okay. Ik, ik heb geprobeerd om een foto van je te vinden... maar ik, ik, ik heb hem niet kunnen vinden ergens. Eh... Uh, ja. Ja, ik,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 Mijn oudste zoon heeft verleden jaar een lintje gekregen, omdat hij zelf een jaar bij de vrijwillige brandweer uh, zit. En is nu uh, beroepsbrandweer. En mijn jongste zoon zit nu nog bij, bij de, bij de Red En uh, mijn oudste zoon doet ook nog wat met scouting. Haha, dat is waar ik dus op het verkeerde pad gezet ben.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 We hebben met co 2 uitstoot te maken en we zitten in een Natura 2000 gebied. En dat. Uh... Zie je me nou? Zie ik. Ja, ja. Ik, oh, je hebt het in de gaten. Je zit beter te kijken, natuurlijk. Nee, ik zie je en ik weet nu wie je bent. Dat is duidelijk. Ik ken je wel uit het dorp. Oké. Okay. <laughs> Ja, het is wel grappig, want ik, ik, ik, ik zie natuurlijk best heel veel mensen ook, uh, ook door mijn werk heb ik dat gedaan en door de markt en door alles wat ik heb gedaan. Maar ik probeer altijd wel het gezicht uh, erbij te krijgen van ja, uh, met wie ja. ik praat. Dat is dan toch. Uh... Maar goed, je bent nog wel uh, actief. Uh, uh, ja, je bent natuurlijk eigenlijk nog heel jong hè? Uh, 70 jaar. Ja, nou dat vind ik jong. Ja. ja. Dat we heel hoop die zijn, weet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 En je, en je maakt tien dagen Andermans Kinderen vermaakje. Uh, uh, en je hoort dat jaren later: van, Nou, dat was toch wel een hartstikke leuk kamp. Daar doe je het voor. En ja. als je daar allerlei vriendschap ziet te ontstaan, ja, dat, dat is. Uh, ja die waardering is uh, inderdaad. Uh, dat, is, dat, is, dat is onbetaalbaar. Ja, dat is onbetaalbaar. Zo'n lintje, dat geef je nog eventjes. Uh, ja, toch wel een ruggestuntje om toch nog wel even. Uh,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 Om dat over te dragen naar een jonge generatie. Een jongere generatie mee te laten draaien. En dat is met ja. name Scouting en zo. Ik zeg altijd, als je een pijl op maakt van de keuken, dan maak het je gewoon verantwoordelijk voor de keuken. Ja. En dan krijg je ervaring en dan, dan zo iemand die groeit er gewoon mee. Ja. Dat, is, dat is binnen elke vereniging is dat belangrijk. Zeker. En, ook, en niet uh, uh, te oud worden en dan uh, aan de zijkant geplaatst worden. Nee. En je kunt beter aan de kant gaan om mee te kijken en Precies. adviseren. En dan dat dan dus je wat je in sommige verenigingen ziet van nou, pro, uh, probeer hem maar even weg te krijgen of zo. Weet je wel zoiets? Van. Ja, ja, ja. Het, moet niet, het moet niet langer duren dan dat het uh, vers blijft. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat scouting, uh, het, het krijgt regelmatig best wel aandacht. Wat, wat, wat kun jij nog zeggen over scouting, hoe belangrijk dat is voor jongelui?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 The Candyman, the Candyman, oh, the Candyman can, the Candyman can, the Candyman can, because he mixes it with love and makes the world taste good. Taste With love and makes the world taste good Makes the world taste good Love makes the world taste good. The candy man can The candy man can Cause he mixes it with love and makes the world taste good makes the world makes the world. Yes, the candy man can Cause he mixes it with love and makes the world taste good makes the world.